Levi van Eck met het NOS-journaal. Donald Trump is voor de tweede keer beëdigd als president van de Verenigde Staten. Hij werd direct daarna gefeliciteerd door nu oud-president Biden. Buiten het capitool klonken salutschoten om de machtswisseling te markeren. In zijn inauguratietoespraak zei Trump dat Amerika gouden tijden tegemoet gaat. Als eerste beleidsmaatregel kondigde Trump aan dat hij de noodtoestand uitroept aan de grens met Mexico... Hij zei ook dat hij miljoenen criminele illegale immigranten uit gaat zetten. Verder kondigde Trump aan dat de VS zich opnieuw zal terugtrekken... uit het klimaatverdrag van Parijs. Oud-president Biden heeft vlak voordat zijn opvolger beëdigd werd... nog enkele leden van zijn familie preventief gratie verleend... om te voorkomen dat ze in de toekomst worden vervolgd. Biden wil zo een eind maken aan aanvallen en bedreigingen... die volgens Biden alleen bedoeld zijn om hem te raken... Eerder vandaag gaf hij ook alvast gratie aan critici van Trump... om hen te beschermen tegen, zoals Biden zegt, wraakzuchtige procedures van president Trump. Ook gaf Biden vorig jaar zijn zoon-hunter gratie. Een record aantal Nederlanders heeft vorig jaar stamcellen gedoneerd... om patiënten met levensbedreigende bloedaandoeningen, zoals leukemie, te helpen. In totaal doneerden er 285 mensen... In Nederland staan op dit moment 42.000 mensen geregistreerd als stamceldonor... maar niet iedereen kan een match vormen met een patiënt. In een schuur bij een huis in het Gelderse Hengelo... heeft vanochtend urenlang een wolf liggen slapen. De bewoonster ontdekte het dier vanmorgen en belde meteen de politie. Er werd gedacht dat het dier was aangereden en beschutting zocht... maar de wolf is onderzocht door een dierenarts en was niet gewond. Hij is van een afstand verdoofd en naar een bos in de buurt gebracht. Het weer vanavond en vannacht blijft het bewolkt met verspreid over het land wat motregen. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Lokaal is er kans op gladheid. Morgen opnieuw grijs bij 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Early morning sunrise. Lights the fire in to my surprise, I'm singing songs of grace, now I've finally lost the race, I can't seem to mind, for every thousand heartaches, I make amends, I've got the gold in my hand. She makes De single heeft hij al uh, min of meer een beetje vooruit uh, gestuurd. Er komt een uh, album aan van uh, Blanco. En dat zal hij ook niet helemaal ongemerkt uh, voorbij laten gaan. Hij zal dat uh, doen met een aantal optredens. En een van zal ongeveer uh, ook gaan plaatsvinden komende maand. In Paradiso in Amsterdam. We gaan uh, gauw uh, en rap uh, verder met de uh, aflopen donderdagavond. Ja, ik zit hem even gewoon brusken te en onderbreken. dit uur gaan wij uh, praten met Ruud Houveling. En die is inmiddels al in de studio. Dus kan ik hem er even Kort bijhalen. Hallo. Welkom. Ja, dankjewel dat ik er mag zijn. Ja, want uh, er is ook alle aanleiding toe. Daar gaan we straks natuurlijk even uitgebreid over praten. Want uh, ja, ik heb ook nog uh, twee nummers rondom. Uh, want uh, als we het gesprek afsluiten, dan gaan we een nieuwe single uh, laten horen. Want dat Kijk. is een beetje ja. het uh, plan. Uh, maar ik heb ook nog uh, twee andere nummers uh, die ik uh, oh, eerder... Fijn. Ja, ja, nee. Dan pakken we ook even een beetje flink uit hè, natuurlijk. Want... Mm. Dat, dat is dan ook wel de reden. Want normaal gesproken hebben we hier altijd live optredens... maar omwille van één van onze ja, techneuten... Yeah. dat is Leo... Uh, en die uh, heeft uh, even een, uh, een oogoperatie gehad. Oh. Dus die kan even wat uh, minder snel uh, uh, ja, adequaat reageren op uh, dingen. Als het, als het maar goed uh, met ja, hem gaat. Ja, het gaat, uh, gaat wel redelijk goed met hem. Dus we moeten hem een beetje even de tijd uh, gunnen. Ja, is... dus, uh, maar het komt, uh, komt goed. Uh, maar dat gaan we zo doen. Eerst gaan wij nog uh, even wat uh, nummers laten horen. Bijvoorbeeld uh, LS met Unsteady. En daarachter hoorde je Daaf met Het gaat over mij. Je mijn post, op je tijdlijn heb je het gelijk tegen Reply. Mijn reeltjes zijn echt, mijn story van mij. Mijn leven is top, ja, ik ben overal bij. Volg me op TikTok, kijk mee op Instagram. Strooi maar met hartjes, ja, ik weet dat je het kan. Kom op. Alsjeblieft, ga even naar het social. Duimpjes omhoog, like, like en deel het ook ja, en abonneer, vergeet niet te abonneren, duimpjes omhoog, op allemaal, het is niet moeilijk, blijf ook. Nee. Zelfs als ik slaap, post ik nog dingen Een plaatje van de kant, als ik niks kan versinnen Deel het als ik lach, want delen is wel groot Ik deel het als ik jank en ik blijf delen tot de dood Het gaat over mij, het gaat over mij, het gaat over mij, ja het gaat over mij. van de spotlight, houd hem op mij, houd hem op mij, houd van mij. Het gaat over mij, het gaat over mij, het gaat over mij, ja het gaat over mij. Het gaat over mij, het gaat over mij. Het gaat over mij, ja, het gaat over. Voluit heet hij David Ruigvoorn. En uh, vorige week uh, hebben we hem ter elfde uur nog uh, laten horen. Deze het gaat over mij. Nou, het, het is een beetje, een beetje... Ik ja. ken David. Jij kent David. Maar dat liedje nog niet, wat nee. goed. Ja? Ja. ja, dat is wel leuk. Want uh, als je ook naar het uh, stukje tekst luistert... dan zie je ook al, uh, ik weet niet... Zie je, jij zit ook uh, redelijk vaak... Uh, of jij zit er wel eens op... de sociale media kanalen En dan zie je de mensen altijd... Uh, uh. Zie je ze, uh, allerlei rare dingetjes met filmpjes opnemen. Nou, geheimdien. daar heeft hij een uh, nummer over gemaakt. Ja. En dat vond ik eigenlijk best wel uh, uh, leuk. Want het is een beetje schertsend en ook nog ja, uh, wel... Ik, ja. ja. Maar ken jij, waar ken jij David van? Hij was vroeger volgens mij cameraman bij 3 voor 12. Meen je niet? En toen is hij een keer bij mij bezig filmen. Ik denk al... Je moet de microfoon ietsje... Uh, ik denk al tien jaar... Uh, nou, in 2008 ja. denk ik dat het was. Of 2009 of ja. zo. Ja, hij heeft ook een band. Uh, The Lost Noise. Daar ken ik ook. Uh, ja, want, dat ja, ken ik ja, ook. Ja, en uh, dat, uh, dat is een band die ik al heel lang... Uh, al op, uh, Eigenlijk al vanaf het uh, beginmoment... Dat Marcus en ik naar de Rob daar woord uh, gingen. Oh ja. En, en toen, toen liep hij daar ook al rond. En dan praat ik over meer dan uh, tien jaar geleden. Dus uh, zo, ja. lang het, zo lang is ja, het alweer geleden. Maar nu heeft hij iets uh, heel aparts uitgebracht. En uh, vorige week staan we de uitzending... Uh, had ik gevraagd uh, van, joh, mag ik hem draaien? Want hij kwam vorige week uit, die single. En toen zei hij, dat is goed. En daarvoor uh, is ook iemand die ik uh, vrij uh, vlug uh, op de radar had staan. Die komt uit Rozendaal, heeft de rockacademie van Tilburg doorlopen. En dat is L.S. En voluit heet zij Emily van Ellerswijk. Dat is haar echte naam. Goed, uh, Ruud, fijn dat je er bent. Want, uh, want dat, uh, er is alle aanleiding toe. Daar gaan we het straks over hebben. Maar uh, niets is zonder een verleden. Want uh, we hebben natuurlijk ook... Ja, jij je ook het uh, Ja, een mag band. ik één dingetje zeggen nog? Ja? David lintjes is overleden, zag ik net toen ik hier naartoe toe liep. Laten we het daar even heel even over hebben. Even kort, want ja. Ja. David Lynch dat is, toch, dat is toch echt wel een soort van echt een groot iets dat hij er niet meer is. Nee. Een van de, de grote regisseurs van de laatste 40 jaar, denk ik. Uh, Twin Peaks, Twin Twin daar Peaks, denk ik aan. Elephant Man, uh, Blue Velvet, Mulholland Drive. Ja, Blue Velvet is ook een uh, hele aparte film. Is, ja, speelt, allemaal, uh... Uh, wie speelde daar ook in mee? Zit ik even daar te denken. Okay. Uh, Isabella Rossellini. Oh, ja. en. Uh, Jij bent iets en, meer een uh, Dennis Hopper. Dennis Hopper. Ja. Dennis Hopper speelt een man die je uh, altijd aan lavendel zit te ruiken, hm. als hij het moeilijk heeft. En ik denk altijd... Oh nee, dat is uh, iemand anders die in de politiek zit. Maar het is zo, hij, hij, hij raakt ook ergens aan, een doekje. Ja, uh, die, diegene maar, die aan een andere ja, uh, is, nee, nee, is, nee. is... Dat is iemand die ja, al gedesmeerd is. Uh, maar uh, ja. het, het, het was een instituut die man. Het is uh, ja. echt uh, ongelooflijk, uh, echt een kunstenaar. En ja, er zijn er natuurlijk een heleboel van. Maar zo uitgesproken als hij... Heeft hij ook niet die film met, uh, met Morgan Freeman uh, gemaakt... Uh, en Brad Pitt, Seven. Nee, dus nee dat nee, is hij nee, niet. Nee, nee, nee, hè? nee, dat dacht ik niet, nee. Dat weet ik niet zeker. Nee. Maar. Uh, maar die films die jij noemt... dat zijn eigenlijk uh, toch wel een beetje... de donkere, de donkere, bijzondere filmen, films, de donkere ja. en bijzondere ja, films. Ja. Laten we het eerst even, uh, even over David Lynch... om daar toch even bij stil te staan. Wat trekt jou dan aan in zijn werk? Nou, de eigenheid. De totale volstrekte uh, autonomie van wat hij doet... Mm -hmm. Meteen herkenbaar als ja. David Lynch. Ja. Uh, heb jij dan ook iets wat hij doet ook. En dan maken we een mooi bruggetje naar de muziek toe, uh, dat jij dat hebt meegenomen van de manier waarop nou, hij is, Ik snap wat je vraagt. Ja? Het is wel iemand. Het is een kunstenaar die uh, zeer uh, inspireert. Uh, omdat hij zo autonoom is, mm -hmm. maar ook um, wat ik ook heel interessant aan hem vind... is dat hij um, heel erg met, uh, de laatste jaren met meditatie en dergelijke bezig was. Uh -huh. uh, als een soort krachtbron voor, uh, voor, ja, voor creativiteit. En uh, daar heb ik ook een parallel mee. Ja, ja. Maar vooral wel toch dat, dat, dat eigene proberen te volgen. Uh, dat hij niet manier. van een pad af te halen. Hij heeft gewoon heel erg zijn eigen handschrift. Dat, visueel is het... Je ziet meteen, dat is David Lynch. De manier van vertellen ook. De, de muziek die hij kiest... Uh, bijna altijd met Angelo Badalementen, volgens mij. Uh -huh. um, die muziek van Twin Peaks, die kent iedereen. Um, ja, het is gewoon een... Ja, ik dacht, we moesten dat heel even aanstippen. Want het is net een half uur of een drie kwartier geleden... kwam het uh, bericht op de Facebookpagina van David Lynch. Van uh, zijn familie, ja, dat hij ja. er niet meer is. Ja. Hij had al een tijdje... Uh, long en vise, want het was een stevige roker. Hm. Daar had hij ook geen spijt van, zei hij vaak. Hm. Um. Doet mij trouwens ook iets uh, denken, waar jij uh, ook, uh, je, een bepaalde leermeester, die heb jij ook... Uh, uh, ja. Die in, Indische man. Dat ja. was ook zo'n... Indiase, ja. ja een Indiase man. Ja. En na, nas. Wil je het daarover hebben? Nee. Maar of hij heeft niet kort... niet maar ja. ja. Ja, precies. Ja, ja. Die, die deed dat ook. Ja, dat is een beetje in dezelfde hoek. Ja. En de uitkomst is hetzelfde. Dus van Nizar, van Nizar Gadatta, ja, Maharaj heet die ja, man. Ja. En van een leerling van hem ben ik weer een leerling geweest. Juist. zo zo. En die, die man heette Alexander Smit. En die is al in 1998 overleden. Ja. Uh, dat is een beetje het zijstapje. Ja. Dat had alles te maken wel, met... Dat uh, klopt met, wel. Dat, met, ja. is, uh, dat is wel een uh, uh, belangrijk uh, aspect van wie ik ben. Juist. Het zegt ook iets over wie ja. jij bent. Want, um, want uh, Ruud Houweling is niet alleen muzikant... Uh, maar uh, ja, je, ben je, jij bent ook uh, begonnen met een band. Ja, Cloud Machine, ja, ja. natuurlijk. Ja, uh, uh, en daarvoor natuurlijk in mijn puberteit al... Verschillende uh, bandjes Ja, om mijn veertiende ging ik met de, met de bus naar Leiden. Ik woonde toen in Alphen aan de Rijn. Mm -hmm. Ik had namelijk een briefje gezien waar de muziekwinkel... Uh, band zoekt... Uh, gitarist En <tieft> ik was de jongste. Die anderen waren allemaal 25, 26, 27. Hevig aan, uh, aan het blowen en aan het bier. <tieft> en op een dag kreeg ik... Uh, en ik was de beste van allemaal. Geen ja. genoeg. En dat zeg ik niet om te pochen, Maar meer om... Ik was er totaal uh, onbevangen ging ik daar naartoe als jochie. Mm -hmm. uh, en die anderen, die, die, die, ja, dat was gewoon een hobby voor ze. En voor mij was dat mijn bloed serieus. Ja. Maar op een dag hoorde ik... <tieft> <tieft> Toen zat er een, een halve meter naast mijn hoofd een drumstokje in de muur. Omdat die drummer uit frustratie... omdat hij een fout maakte... die stok zo weggooide. En toen dacht ik... oeh, is die een halve meter naar links geweest was? Ja. En toen ben ik ermee gestopt. <laughs> maar zo lang gaat het al een Ja, met Maar jij wilde naar Cloud ja, Machine. Ja, want dat, dat, dat Cloud Machine verhaal... Uh, daar, daar heeft ook nog iemand bij gezeten. Want die gaan we straks oh, ja. ook nog terug horen in dit programma. Ja, leuk. Ja. Dat is uh, Richard Lagerweij. Die heeft er ook uh, deel van uit. Uh, ja, goede vriend van me. Ja. Uh, want hoe is Richard uh, destijds bij jullie uh, bij Cloud Machine terechtgekomen? Nou, ik was uh, ergens rond mijn 28 ste ik, ik had, ik had uh, eerder een, uh, een deal met Sony hmm? in mijn eentje. En dat flopte. Hmm. En daar had ik zo uh, naartoe geleefd dat ik. Ik, vond, ik kwam zo van een koude kermis thuis dat ik dacht: ik, uh, ik moet maar die muziek helemaal loslaten, want dat wordt toch niks. Hmm. En ik, vooral door de, door de industrie, daar, daar vond ik zo uh, enorme koude, kille, platte bende, dat ik daar helemaal oh. geen zin meer in had. Hmm. Um, maar ja, het, ik. Het is, is nu maar wie ik ben, er komt muziek uit en ik kan dat niet uitzetten. Mm. Dus een paar jaar later uh, dacht ik: kon ik niet anders dan daar gewoon toch echt mijn carrière van proberen te maken? En ja, internet had je nog niet. Uh, je moest het allemaal via via doen. En ik woon in Haarlem op dat moment een paar jaar. Mm -hmm. En toen uh, een collega van me, ik werkte toen bij een designbureau als ontwerper. Ik heb kunstopleiding uh, gedaan, kunstacademie, grafisch ontwerpen. Mm -hmm. um, die zei: Oh, als je een gitariste erbij zoekt, dan moet je Richard hebben. En uh, nou, toen kreeg ik een telefoonnummer. En uh, een paar dagen later hadden we afgesproken. En het was een aardige jongen en hij kon goed spelen. En hij had verstand van goede spullen en hij kon goed geluid maken. Wat voor gitaar heel belangrijk is. Um, ja, en toen zijn we eigenlijk begonnen. Dus hij, was, hij is het eerste en ook uh, de, de langst zittende lid wat erbij zat. Dus hij, ja, hij is uh, een van de langste. De, de, de langste uh, met mij samen. Uh, uh, ja, maar jij met jou uh, ja. Uh, uh, zo. Dat is Vanaf 1998, denk ik. En dat we echt Cloud Machine gingen heten, was denk ik 2003 bij de debuutplaat. Ja. Um, en ja, en ik, ik was blij met iedereen die mee wilde doen. Ik had helemaal geen, ik had helemaal geen idee joh, dat je een soort van uh, creatief uh, plaatje moest maken. En een marketingplan. En ja. was ik, ik wilde gewoon een soort vehikel hebben om die liedjes die kwamen... Ja. Om, die de, om die naar buiten te brengen. ja. Um. En ik had, ja, ik had een toetsenist die twintig jaar ouder was... met een lange baard. En, <laughs> uh, ja, en ik, mij, het was een fantastische gast, weet je wel. Ja. Maar daardoor um, kregen we dus wel van de platenmaatschappij... Zo een beetje het gevoel van... nou ja, die band uh, moet wel een beetje, moet een beetje hipper of zo. Oh, Qua ja, mensen. Dus het, het, het, maar eigenlijk... die muziek was de muziek. Dus ja. ik denk, weet je, ik trek dat niet... Hm. Ik bedoel, ja, je loopt over mensen heen. Um, en het gaat om iets heel anders. Het gaat om, uiteindelijk om ja. de muziek. Want daar uh, gaat het om. Ghost Wind is uit een periode dat je bij met, met, met Cloud Machine bezig bent. Ja. Maar de Ghostwind die wij hier... Oh, die wil je draaien? Hebben, ja, die gaan ja. we nu hey. laten horen. Dat is jouw versie. Dan ja. Die heb je helemaal omgebouwd. Ja, of dat we eigenlijk om weten, weten te ja. bouwen naar iets van, van jou eigenlijk. Top? Ja, dat komt omdat... Uh, met Cloud Machine heb ik vier platen gemaakt. Mm -hmm. En dan zit je in, in een soort... Ik bedoel dat niet negatief, maar meer om het even te duiden. Een keurslijf um, van de instrumenten en de muzikanten die je hebt. Mm -hmm. En er kwam er op een gegeven moment een punt dat ik dacht... ik moet hiermee stoppen, omdat het, omdat het mijn... Uh, uh, hoe heet dat? Ja, je ontwikkeling een beetje remt. Dat je vast zit in een soort iets waar je niet helemaal vrij in bent. Mm -hmm. Toen ben ik gestopt met die band en toen ben ik ook solo gaan spelen. En toen heb ik, was dat een van de eerste liedjes die goed werkten... Met alleen gitaar. Maar om dat interessant te maken met alleen gitaar. Mm -hmm. Moest ik die hele gitaarpartij ombouwen. Mm -hmm. En dat werd eigenlijk een heel ander liedje. Tenminste, hetzelfde liedje. Maar het, het arrangement is totaal anders. En uh, omdat dat zo lekker was om te spelen. En ik wilde eigenlijk ook de liedjes van Cloud Machine. Die ik live bleef doen. Zoals mm -hmm. van in een nieuw jasje gieten. Heb ik daar toen een EP'tje van gemaakt. Ook in een soort logisch gat voor mij. Tussen twee albums in. Ik wist dat er een lange tijd zou vallen tussen twee albums in... Uh, door wat persoonlijke omstandigheden in de familie. En toen dacht ik, ik moet als de Sodemieter die EP maken. Dat kan ik snel en met goede mensen. En uh, daar is Ghostwind uit Deze versie van Ghostwind uitgekomen. Ja. Ja. Dan uh, gaan we hem ook laten horen. Hier is Ghostwind van Ruud Hamling. was dit uh, van uh, Ruud Hameling uh, Als je dit uh, terug hoort. Uh, ja, ik heb het al een tijdje niet gehoord. Dus nee. ik zat er ook aandachtig naar te luisteren. Ja, en ik zei ook tijdens het nummer... Uh, komt toch die David Lynch weer even om de hoek uh, kijken. Zit, want dan zit dat, die zien, magie ja. zit daar ja. namelijk ook in die nummer. Eerlijk gezegd. Als nou, je naar nou, ja, luistert. Dank je Ja, vind ik wel. Ik bedoel maar... Ik maar fantastische muzikanten. Uh, Ego Kracht op contrabas, uh, Rick Cornelis op uh, Accordeon. Mm. En Rob Weidman op Drums. En... Uh, we hebben, uh, we hebben dat ook in twee takes of zo opgenomen. Ja, dus, oh, dat is dus wel leuk. Dan, dan heb je ook die energies samen, weet je wel. Ja, maar die jongens die jij noemde, die waren ook bij Theater de Liefde. Ja, uh, klopt, er ja. speelden speelde deel ook klopt, mee. Rob Weidman, ja. Egon Gracht. Ja, uh, ja. En er een... Krik Cornelis op Accordone. Precies, die drie mannen waren er toen ja, ook bij. Dus, ja, zeker. En, uh, en nog een stuk of zes andere. Ja. Uh, zat daar ook uh, Ro Kraus bij, of niet? Ja, via, ja die zat er ook Altijd al vijf, bij. Ja. Ja, ja. Uh, daar kom ik zo nog eventjes op met, uh, met Ro. Want uh, dat is in aanloop naar die nieuwe single toe. Maar, uh, ja, je hebt hem al een keer uh, gespeeld. Maar uh, zover is het natuurlijk nog niet. Want uh, je had deze EP dus opgenomen. Maar die EP, die heb je Opgenomen nadat jij uw uh, Racing Mountains had uitgebracht. Ja, die EP, uh, dat, uh, je hebt het net verteld hè, voor, uh, vanwege uh, wat omstandigheden ja. in, de, in de huiselijke... Nou, niet ja, in de ja, Mijn vader maar... was als laatste stukje begonnen. En ja, ik wist daarom. dat dat een, een fase was waar de focus gewoon even op andere dingen kwam te liggen. Dat gebeurt. Ja. Uh, over je vader gesproken, maar welke rol heeft uh, hij in jouw leven gespeeld? Oeh, ja, enorm natuurlijk. Ja. Zoals denk ik bij heel veel mensen dat is. Ja. Uh, maar mijn vader was. Uh, uh, maar daar hebben we het misschien al eens een keer over gehad. Ja, klopt. Ik weet ja. niet of je daar die kant op wil. Nou. waar wij sturen. Maar bij de laatste plaat, Accidental Pictures, uh, heb ik dat wel een beetje van me afgeschreven. Uh, ja. Um, hij had een. Uh, um, een zware jeugd... laten we het maar zo noemen... door, door een uh, zwarte kousekerk... Uh, moeder ja. met name. Mm -hmm. um, en een andere, seksu andere seksuele geaardheid... dan van die kerk mocht. Ja. Hij is, goddank... mijn moeder tegengekomen. Mm -hmm. uh, want daardoor heeft hij... volgens mij best wel een fantastisch leven gekregen. En, uh, en mijn moeder... gelukkig ook wel. Ja. Met hier en daar een kanttekening. Want door dat zware... Uh, gelovige gezin, waar hij uitkwam. maar ook wel wat uh, narigheid gebeurde. had hij ook wel een, een vermoed ik zelf. Een soort, want vroeger hadden ze dat nog niet een naam gegeven, maar iets van een posttraumatische stressstoornis. Uh, ja. Dus uh, ja, hij had af en toe buien waar je echt geen pijl op uh, kon trekken. Dat... Uh, dat was toch wel een wissel af en toe. Maar hij, hij was ontzettend lief ook. En ontzettend levenslustig en creatief. Hij had, uh, dat had ik nog niet eens gezegd. Ook nog ja. polio gehad. Dus ja. hij was gehandicapt. Mm -hmm. Dus zijn, he zijn hele uh, fysieke wezen... dat kraakte en piepte eigenlijk door het bestaan heen. Ja. En ik vind het ongelooflijk knap. En ik ben ook heel erg trots op hoe hij dat... Uh, hoe die dat tot zijn nee, en, 81 en... ste volgehouden. Ja. Maar hij nam wel een grote plek in... door alles wat er aan hem hing. Mm -hmm. En neem jij dus ook dat soort dingen mee? Eh, Zeker, bijvoorbeeld in jouw eigen creatieve proces, ja, ja. noem maar op. Dit zit gewoon, het is natuurlijk deel van een kind, wordt dat. Mm -hmm. Zo'n zo gezin. Dat, dat, dat, dat, daar, is, daar kun je gewoon niet onderuit. Dat, dat, uh, je ligt in die marinade. Nee. <lacht> dus dat zit ja. gewoon in. Dat is ook je, wel een mooie metafoort. Nou, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, ja. Misschien een beetje te plastisch. maar het, het, ja. het is uh, wel wat het is, toch? Ja. Um, je bent ermee vergroeid. En, en daarom uh, duurde, duurde dat ook wel een tijdje voordat dat... Uh... en Misschien is dat wel heel normaal, hoor voordat dat weer uit je systeem is. Als, je, als er iemand overlijdt. Hm. Ja, nou ja, goed. Als ik uh, gewoon naar mezelf kijk. Ik bedoel, ik heb zoiets een beetje met mijn eigen moeder dan gehad. Ja, ja ik, uh, ik heb mijn hele leven eigenlijk uh, gewoon thuis gewoond. Uh, dan keken de mensen wel eens een beetje raar naar mij van... Ja, Wat uh, moet jij nou uh, zo'n lange ja? Het is er nooit voor gekomen. Ik heb nooit een, uh, nooit een relatie of wat dan ook. Maar doordat ik zo lang met mijn moeder optrok en in ja. het huis zat, krijg je toch bepaalde wijsheden uh, mee waar ik vandaag de dag uh, toch de vruchten van pluk. Ja. en hoe je draait werd of verkeerd. Uh, het komt mij natuurlijk ook uh, uh, goed te pas met datgene ja. wat ik nu doe, maar zij is er ook niet meer, toch? Nee. Dus 2016 is 2016 zijn je ja. overleden. Dus, dus ja, het is dus ook alweer negen, bijna negen jaar geleden. Ja. Of tenminste, dit wordt het negende jaar. Dat, ja. uh, en dat schiet er aardig op. <laughs> ja, ja. Dus ja, uh, even over de kwetsbare kant ja, uh, ja, van, nou ja, uh, van onder, ons beiden in dit opzicht. Het, het is ja. gewoon ook het leven. Ja, het is, natuurlijk, iedereen dat hoort het hoort uh, erbij. Op een dag krijgt iedereen hiermee te maken. Ja. Normaal gesproken. Uh, uh, uh, <laughs> voordat het een beetje zo is... we komen nu op zo'n leeftijd... dat dat er natuurlijk wel zo'n ja, beetje ook, ja. uh, gebeurt... Uh, in dat opzicht. Ja. En uh, ja, dan uh, zie je ook uh, dat je oude jeugdhelden... natuurlijk ook een beetje aan het omvallen zijn... Uh, in dat opzicht. Ja. Ja, en dat, Zoals uh, David Lynch. Precies, ja. <laughs> ik wou het net zeggen. Ja. Dus, uh, um, ja. Maar uh, nou, ja, daarvoor hebben we natuurlijk... Uh, het, uh, het album Erasing Mountains. Uh, ja. Hoe ben jij daar uh, toegekomen... om dat album uh, te gaan maken... Nou, dat was eigenlijk de eerste plaat die ik maakte solo. Ja. Na, uh, nadat ik met Cloud Machine gestopt was. Mm -hmm. uh, en toen uh, voelde dat ook wel als een soort bevrijding. Mm -hmm. uh, en ik vond het toen interessant om, omdat ik merkte door een ander uh, project. Ik werkte werk voor de publieke omroep aan een televisieserie waar gevraagd werd uh, om muziek. Uh, de Gouden Eeuw serie van, van 13 delen waar, van 50 minuten per aflevering, waar heel veel muziek bij moest. En dat ze vroegen of ik muziek wilde maken die het verleden aan het heden koppelde. En toen ben ik een beetje in de oude muziek gedoken. En het fascineerde mij heel erg dat wij als ongeveer het enigste land in Europa geen eigen folkgeluid hebben. We mm. hebben gewoon niet verkocht, nooit gekregen. We zijn een handelsland, een doorgeefluik van dingen die we importeren. En ja, als je alle landen om ons heen bekijkt. Uh, de Balkan heeft een heel eigen karakteristiek geluid. Uh, flamenco is heel eigen. De Franse chansons zijn heel eigen. Keltische muziek, dat is ook in Scandinavië, ongeveer heeft dat dezelfde klank. Uh, heeft een heel eigen uh, klankpalet. En wij hebben dat niet. Nee. Uh, dus zijn wij boeren dan? Nee, dat geloof ik niet. Nee, nee. Maar, maar wel handelaars. En daarom is ons belangrijkste muzikale instrument denk ik ook het draaiorgel. Mm -hmm. Want dan hoef je alleen maar de hits te draaien. Je hebt je ja. handen vrij om te vangen. En je hebt verder geen kosten. Ja, Over hoor gesproken. Ik eh, ga toch even die anekdote vertellen aan je. Want dat vind ik wel leuk. Uh, mijn vader. Die is inmiddels nog langer uh, ja. niet meer onder ons. Maar die werkte op een kantoor in Amsterdam. En dat heette toen nog de AGO. Dat was een uh, verzekeringsbedrijf. En daar was er altijd stevig was, was zo'n draaiorgelman. Uh, en die speelde op, uh, nou ja, laten we zeggen, de Rozengracht. Uh, want uh, daar kwam dat kantoor op, op de Herengracht, kwam daar ook een beetje op uit. En uh, uh, daar zat op een gegeven moment ook een man. Uh, die zat daar, uh, en dat was een brok leidinggevende. En die zeiden ze: Nou, we gaan hem eens even een beetje plagen. Dus toen hebben ze tegen die gozer van die draaiorgel gezegd. Hey joh, wil je geld verdienen? Waarop die draaihoorge man uh, zegt... Nou, dat wil ik uh, wel. Dus geven uh, ze hem een tientje gegeven. En toen heeft hij een half uur... Half uur lang even het slaverkoor spelen. Nou, en dat ging dus echt zo door. En toen kwam die man dus... Die leidinggever behoorlijk woest binnen. En zei van... Dat hebben jullie gedaan. Ja, ja, ja dat is een beetje... Door Hoe was dat ja. maar de draaiorgel om even dat uitstapje te maken. Ja, ik vind het wel leuk om even ja. te vertellen, maar ja. uh, maar die heb je niet gebruikt, uh, volgens mij. Nee, uh, nee. Uh, nee, ik meen, ik verre van blijven, natuurlijk. Ja. Nee, dat is ik, heb dat, je dan iets gedaan waardoor je misschien het nou, draaiorgel element ze, ik, nee, kan, uh, ja, nee, ik dacht als dat er moet natuurlijk voordat dat draaiorgel ontstond, mm. moet er wel iets geweest zijn wat uh, wat uh, de ziel van Nederland ving in klank mm -hmm. uh, en ik dacht. Misschien is dat wel. Want er zijn ook liedjes bekend. Hè, van uh, die uh, uh, oraal over... Hoe zeg je dat? Uh, overgedragen weer. <lacht> ja. uh, ja. um, um, door rondreizende kermissen en zo. Ja. Uh, maar ik dacht... Als ik nou uh, uit al die omrichtende landen... die ik net noemde... een klank haal... Mm. en wij, wij zitten in het midden... dan heb ik een aardig palet van instrumenten. Ja, oh, en daar ben ik al... daar ben ik gewoon alle liedjes van die plaat mee gaan arrangeren. Ja. En, en toen uh, uh, ja, ontstond daar best wel een soort van ja, een soort eigen geluid uit. Wat ja. ik leuk vond om te doen. Uh, en dat eigen geluid uh, dat laat je nu nog steeds uh, horen? Ja, en dat evolueert ook weer. Ja. Want, uh, je leert er ook dingen van. En, uh, en soms vraagt bepaalde muziek om net weer eventjes een andere... Kijk, het liedje bepaalt uiteindelijk welke kant je op gaat. Ja. Je kunt niet zomaar over alles een soort... Uh, Saus gieten en dan, ja. Nee. Um, geldt dat ook voor het liedje wat we uh, nu gaan laten horen? Want uh, het is stevast, want je hebt hem ook uh, toen laten horen in september uh, van het afgelopen jaar. Uh, tijdens het optreden oh, hier in het? Uh, ja, de lente. Dat, ah. uh, ja, uh, kijk, want uh, The toen was het. Will return. Ja, ja. ja, hoe is dat liedje ontstaan eigenlijk? Nou, dat is een wonderlijk verhaal. Ja? <laughs> Vertel. Ja, het is heel, heel kort hoor. Ja, ja maar maak ja, ja, ja, maar ma ma ma ja. hoer. Maar um, nee, ik, ik, was de, ik was de biografie Chronicles aan het lezen van Bob Dylan. Ja. En ik weet niet meer precies welke blad zij. Ja. Maar daar had ik een soort helder moment. En toen sloeg ik het boek dicht. En toen was binnen een kwartier was dat liedje er. Hé, zo ja. snel? Ja. Het is dankzij Bob Dylan. Dus uh, Bob Dylan is uh, de grote inspirator... van dit ja. mooie nummer... wat uh, terug te vinden is op Erasing Mountains. En mensen, het is vandaag... 16 januari. Maar de lente is al in aantocht Want ik hoorde de vogeltjes tegen. Ja, precies. Nou, de dat, is de, dat, langs, uh, langs de... hoe heet die weg daar? Uh, ja. Richting Hillegom. Nou, zoiets, denk ik. Here spring will return. <tops> I should love the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 Spring will return, it always has. I should dig my hands into the dirt and wait for spring to come. His crows rebuild their clumsiness. Ruud, want je vertelde tijdens het uh, nummer dat, uh, dat je tijdens een optreden uh, dat uh, ook uh, had uh, gedaan. Ja, dat was. Ik zit al heel lang in een, uh, een vriendenkoor met allemaal creatieve mensen in Amsterdam. Mm -hmm. uh, dat heeft Ricky Cole ooit uh, bedacht. Ja. Uh, die, die leidt dat nog steeds heel, heel erg gaaf in de Rode Hoed doen we elk kwartaal aan het begin van een nieuw seizoen vieren. Uh, sluit ook weer aan bij de lente. Ja? Die straks <laughs> ja. komt. Um, maar die zingen ook op dit uh, liedje mee. En toen we de release van die plaat deden in de Melkweg in mm. 2017, toen uh, stond dat koor als een soort flashmop in de zaal. En uh, ja, dat was gewoon heel leuk. Want toen niemand wist ja, het publiek wist dat niet. En, en ineens, het laatste liedje van de avond, draait dat koor zich om richting zaal en begint dit mee te zingen. Dus ja, ja iedereen die... Uh, ja, ging, hij zende er gewoon een heel goed gevoel door die zaal heen. Ja. Weet je, dat was bijzonder. Dat is de lente, maar we gaan nu even weer terug naar dit jaar. Dan. Ja, het is nu nog want, de koudste periode uh, uh, uh, van het jaar. Ja. Daarom heb ik die nieuwe single nu uitgebracht. Ja. Het is uh, misschien niet het handigste weekend vanwege Noorderslag. Nee. Want er komt er heel nee. veel uit nu. Ja. Maar ik dacht ik moet het toch doen, omdat uh, het liedje speelt in de metro van New York. Huh. En daar is in de tweede en de derde week, of de tweede of de derde week van uh, januari altijd een. Uh, een rondgang door vrijwilligers door de metro heen. Mm -hmm. Die brengen dan in kaart... hoeveel daklozen er... Uh, ja, onder de grond zijn. Want die schuilen in die koudste periode allemaal... in de metro. Ja. Uh, om uit de wind uh, in ieder geval te blijven. En het is een, ook een paar graden warmer. Ja. Uh, maar ik, ik zorg van... Ik ben, je wil dit verhaal, geloof ik, graag... Ja, ja, ja, nou, ja goed, in ieder geval... De, uh, jij, jij hebt het, uh, geloof ik, ook uh, gezien en Ja, ik ben, en daar, ik ben daar de eerste keer dat ik er was... Uh, dat, het, dat het bij me binnenkwam... Uh, was ik er in 2014. Toen, toen had ik een, uh, een kleine tour van tien uh, optredens... Uh, in huiskamers door ja. de stad heen. En... Uh, en toen moest ik heel vaak s'avonds laat, soms na middernacht, met de metro terug uit al uithoeken van uh, de stad. Ja. Um, dus ik, ja, je ziet, dan, je ziet dan een uitgestorven uh, metro. En op, op een nacht lag er een man heel uh, ja, in de kou uh, te slapen. En, uh, het, en, en ik kreeg ze gingen daar met de pet rond bij die avonden. Dus ik had heel vaak contant geld in mijn hand. Dus ik stopte hem wat toe. En uh, ja, de, de, dan kijkt zo'n man je aan, weet je wel. En, ja, dat is, dat is toch iets wat je niet meer loslaat. Uh, of hmm. iets wat, wat het, met je mee rijdt. Het, uh, en, het, ja? en, want ik dacht, uh, ik kan elke trein pakken naar waar ik maar wil. En hij komt misschien nooit meer hier weg. Weet je. Dat is, hmm. dus vond ik gewoon een uh, contrast. Maar dat is dan iets wat gebeurt. En toen kwam ik er een paar jaar later om te mixen. En toen was ik aan de uh, westkant, aan, aan de kant van San Francisco. Hmm. Uh, een paar weken om uh, um Erasing Mountains te mixen. Hmm. Ik werk heel graag samen met Os Fritz. Dat is een, een hele bekende, of in ieder geval, een hele goede engineer met wie ik een, een werkrelatie heb opgebouwd uh, de laatste uh, nou, zeg maar 20 jaar. Mm -hmm. En voel je dat toen we daarmee klaar waren, toen zijn, ik was samen met Rob Wijdman, de drummer. Toen zijn we uh, San Francisco, uh, Santa Cruz, uh, Los Angeles. Uh, San Diego, al die steden, die reden we af. En toen zijn we het laatste stukje... San Diego is echt op de grens met Mexico, hè? Er uh, staat op de bus, staat al Tijuana. Mm -hmm. Maar um, we zijn uiteindelijk via Los, Los Angeles teruggevlogen. Dus dat ook, we hadden dat zo gepland. Maar toen viel ons op dat uh, na tien s avonds kwam er een soort parallele samenleving uit de bosjes. En de hoeveelheid daklozen die ontstaan was... Ik was namelijk in 2008 ook al daar. Mm -hmm. Toen viel dat helemaal niet zo op... Maar in 2008 was die kredietcrisis. Toen zijn heel veel mensen in Amerika hun huis kwijtgeraakt. Uh, omdat de banken omvielen en uh, noem het allemaal op. Um, dus die mensen die leven nu grotendeels op straat. Die raken daarna vaak aan de drank en de drugs. Uh, om maar niet te voelen en, uh, en maar, niet, maar niet mee te hoeven maken. In wat voor situaties ze zitten. Wij schrokken echt daarvan. Ja. Nou ging ik um, in 2023 voor Accidental Pictures weer naar mijn ge geliefde mixer toe. Toen waren we in Portland, ietsjes hoger richting Canada. Aan de koude kant in januari, 23 was ik daar. En toen zag ik dat die hoeveel daklozen niet alleen s'avonds te zien was... maar ook de hele dag door. En dat liet me niet meer los. Er zat in die studio een lichtknopje. En op die lichtknop zat een sticker, leave on. Maar dat was zo gespeld als de naam van een hele bekende drummer van uh, The Band. Dat is een oude jaren 70 groep. Echt een klassieke rockband uit Amerika. Maar het was een woordgrapje. Want uh, hij bedoelde eigenlijk uh, aanlaten. Leave on. En dat ging om een duizend lamp die op de binnenplaats stond van die studio. Zodat uh, de dagloze mensen die er de hele dag overal waren... niet over de muur in zouden klimmen. Ja, ja. Dus, uh... dus je voelt dan een soort onbehagelijk iets. En, en niet eens zozeer door de dreiging, maar door... Het is iets onwerkelijks. En, en ik dacht, toen zitten ze daar in Amerika niet gewoon in een hele grote pan... Uh, met heet water, zoals die kikkers. Mm -hmm. uh, die niet, die niet door hebben dat het langzaam aan het koken is geraakt. En niet meer op tijd uitkomen. Het is echt ongelooflijk hoeveel daklozen daar zijn. Ja, uh, het is En zo stond dit liedje. Ja. Uh, het liedje heb je het niet helemaal alleen uh, gedaan? Nou, uh, uh, inderdaad. Ja, want, komt omdat uh, het letterlijk op dat metrostation speelde... waar ik net over vertelde, mm -hmm. waar ik die man zag... Mm -hmm. Uh, want dat werd het haakje om de tekst om me heen te schrijven. En, um, en toen dacht ik, het, heeft, het is alleen maar geloofwaardig als er ook een New Yorker meespeelt. Uh, en toen heb ik lang en diep nagedacht. En toen kwam ik op Shazad Ismaili uit. Dat is een multi-instrumentalist uh, die, die met heel veel goede ideeën komt. Die speelt bijvoorbeeld mee op de laatste pad van Feist, uh, Multitudes. Uh, maar hij heeft ook op, bij Damien Rice meegespeeld. Um, Sam Amadon, Beth Orton... Dat, is een, uh, dat zijn twee afzonderlijke artiesten, maar ook een stel. Mm -hmm. uh, allemaal bekende mensen. Hij speelde met Mark Rebo in. Uh, en dat is de gitarist die je zou kunnen kennen van, van Tom Waits en van Elvis Costello uit de jaren, uh, eind jaren 80, begin jaren 90. Uh, echt een avant-garde-gitarist. Die speelde in het Bimhuis met Shazade Smiley op bas. Toen dacht ik, ik ga het hem gewoon vragen. Dus toen ben ik naartoe gegaan met een uh, USB-stick met de demo erop. Toen het optreden afgelopen was, ben ik er naartoe gelopen. En heb uh, een praatje gemaakt, kennis gemaakt. En toen, drie weken later, belde hij me op. En uh, toen zei hij, uh, ja, dat liedje is gewoon nodig. En het is, uh, ik moet even nadenken over de woorden die hij gebruikte. Maar iets van, uh, uh, dat het uh, droevig en belangrijk was. En, en nodig om, dat, uh, om het te maken. En dat hij graag eraan mee wilde doen. Toen hebben we een maand of acht... Uh, ik moest heel erg aan hem trekken wel, want hij is heel veel gevraagd. En hij vliegt de hele wereld over. Dus dat hij echt tijd heeft om zijn tanden erin te zetten. Tussen alles, tussen alles door wat hij ook nog doet. Uh, maar uiteindelijk kwam hij over de brug met iets van 15 of 16 tracks. En ik kon gewoon kiezen. En zelf met, uh, ja, met mixen uitvogelen wat het beste werkte. Ja. En, uh, en toen hebben we in november nog uh, elkaar gezien in uh, Brussel... Om een foto te maken ook. Ik vond het gaaf om een foto met hem te hebben. Zodat het ook een beetje visueel zichtbaar is. Dat we samen gewerkt hebben. En uh, ja, dat was ook weer een fantastische uh, uh, gebeurtenis om dat te doen. En nu is die plaat uit vanaf middernacht in Nederland. Ja, ja, jij dan, hebt hem. ja ik, ik, ik, ik heb hem. Uh, ja. Dus uh, zal ik hem ook uh, maar even laten horen, denk ik. Uh, ja, het moment is ik denk ik uh, daar, uh, want uh, we hebben er al heel over, over uh, gesproken. Hij heeft een heel lange titel. Ik ga hem ja, even proberen het, de uit titel te spreken. letterlijk de titel van het metrostation. Ja, is het? Below Freezing at 14 Street Union Square Station, zo heet hij. Je had hem al gespeeld uh, tijdens het optreden in de Dorpskerk, samen met Ro Kraus. Ja, daar heb je hem ook uh, laten ja, horen. Klopt, ja. ja, wel een hele andere versie. Dit is de uiteindelijke single uh, geworden en uh, daar gaan we nu naar luisteren. Morgen komt hij uit. The In letting... Single Below. En dan Freezing at 14 Street, street Station Union Square. So, zoiets. Dan, zoiets. Uh, je mag hem nog heel even erbij uh, trekken. Want, uh, want, uh, want uh, ja, ik moet zo ook uh, weer afsluiten. We hebben nog een uh, kleine halve minuut. Dus, hey, dankjewel Jaap dat ik er mocht zijn. Ja, want uh, dit was mij echt erg waardevol om, um, uh, om daar... Uh, Behoorlijk aandacht aan te besteden. Nee, heel fijn, daar ben ik heel blij mee. En uh, dat uh, hebben we dan ook bij deze gedaan. Uh, allemaal in het, uh, wat je zegt, het weekend van. Zonder ik Noordenslag? Ja, yeah. dus uh, maar goed, gaat u we... uit met een liedje van Richard? Misschien, nee, nee, oh, nee, die bewaar ik even voor, voor het volgende uur. Oh, top nee, want uh, er is nog iets uh, wat aanstaande is en dat is een, uh, een album release, een debuutalbumrelease album release van Jacob D. Edward en uh, die komt eraan uh, volgende maand uh, in de Piers. Gaat hij hem presenteren en een van zijn meest recente singles is deze Sophie Take Me Dancing. Cheese. The only snow this year is localized entirely on my windowsill. It's grown from the beaches and forgotten beds. Compliments of the parakeets. And Jacob.